Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS 3. Mensen die naaktfoto's van anderen rondsturen, ontlopen vaak hun straf. Blijkt uit onderzoek van tv-programma Pointer: sinds begin dit jaar is online shaming verboden. Maar met name op Telegram worden nog veel naaktbeelden gedeeld. Het chatdienst, het lijkt een beetje op, op WhatsApp. Ja, en daar kom je hele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 Als je volgend jaar op vakantie wil, heb je misschien niks aan je QR-code. Dat staat in de Telegraaf. Voor sommige EU-landen mag de laatste prik niet langer geleden zijn dan bijvoorbeeld 270 of 360 dagen. In Oostenrijk en Italië is dat een ding. Het zou in de zomervakantie voor miljoenen Nederlanders kunnen gelden. Het kabinet probeert nog wel om dat te laten veranderen. De festivalvoorpret kan beginnen. Pinkpop heeft weer een lijstje met namen bekendgemaakt komt -ie. Onder meer Queens of the Stone Age, Imagine Dragons, Avi de Visser en Ronnie Flex staan volgend jaar op het festival. Vrijdag begint de Pinkpop voorverkoop. De brandweer is bang voor meer vergiftigingen. Nu mensen vaker hun ventilatieroosters dus afplakken vanwege de hoge gasprijzen. Dat moet je juist niet doen, legt deze brandweerman uit. Die willen de kou natuurlijk buiten houden. Dus die gaan alles afplakken, kieren, ventilatieroosters. En dat moet je dus niet, net niet doen. Want ventilatie in je woning heb je nodig. En als je alles gaat open afplakken, ja, dan is de kans groot dat je een vergiftiging kan oplopen binnen de woning. De brandweer denkt dat je beter geld kunt besparen door wat korter te douchen, de verwarming lager te zetten of gewoon een warme trui aan te trekken.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 luistert uh, naar Purple Disco Machine Sophie and the Giants met Hypnotized. En dat zal onze eerste gast waarschijnlijk ook wel willen doen met de kiezers dat ze allemaal D66 gaan stemmen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. En we hebben aan de telefoon uh, Raymond van Haafden over de algemene ledenvergadering van D66 en de kandidaten en de nieuwe tennishal bij de sporthal. Um, en dat laatste dan weer in zijn uh, hoedanigheid van wethouder. Ja, goedemorgen. Dus uh, goedemorgen. Veel beter vandaag in dit interview. Ja, mooi. Uh, ik heb uiteraard bij geluisterd. Uh, dus uh, ja, het zijn mooie initiatieven die de laatste maanden uh, ook uh, naar het college toe komen. Uh, dus we zijn uh, nog verder bezig de laatste maanden van, uh, van deze periode, deze termijn... om nog uh, wat moois voor de gemeente en de inwoners en ook de ondernemers te realiseren hier. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Uh, mensen willen altijd uh, mooie dingen. Um, en daar uh, nou, ga ik nu nog eventjes niet advocaat van de duivel spelen. Dat doe ik straks. We willen eerst eens horen wat is er gebeurd met, met, uh, op de ALV van D66. En is de kandidatenlijst daar? Uh, ja, er is uh, afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd uh, door de lijstadviescommissie um, waar de kandidaten die op een verkiesbare plek uh, willen komen te staan uh, om, om daar gesprekken mee te voeren om te kijken van nou, wat ben je van plan, je, wat zijn je achtergronden, wat is je ervaring. En uh, de adviescommissie heeft uh, een, een lijst uh, voorgelegd aan de aan het bestuur en aan de leden afgelopen donderdagavond. Het bestuur uh, gaat daar niet mee aan de slag. Uh, gaat ook nog kijken naar uh, leden die weliswaar uh, op de lijst zouden willen staan, maar niet uh, zich verkiesbaar willen stellen voor een raadsplek. Uh, dus daar is nog de komende uh, week, weken, denk ik, uh, de, het bestuur al druk mee bezig. Maar daar, helder is wel dat het een hele gevarieerde lijst uh, gaat worden. Um, ...waarbij aan de ene kant uh, bekende uh, raadsleden uh, weer waarschijnlijk terug zullen kunnen keren... ...maar ook nieuwe, uh, nieuwe gezichten, uh, nieuwe ideeën uh, van leden die uh, nou, kandidaat hebben gesteld... ...en waar ik ontzettend blij mee ben is dat we ook een vertegenwoordiger uit het uh, uh, dorp Bentveld erbij hebben... De Zandvoortse raad er heel veel uit Zandvoort bestaat. En daarbij dat er ook uh, uit Benfout nu uh, kandidaten zijn die uh, zich sterk willen maken voor je. een hele brede samenstelling. Nou, dat klinkt heel erg goed, maar de, de, de namenlijst is nog niet uh, definitief bekend, uh, begrijp ik? Klopt, nee. Die komt waarschijnlijk uit de week pas naar buiten. Ah, ...hebben wij geen scoop vandaag in deze uitzending? Nou, dat kan je wel vertellen... ...dat ik omdat ik leisteren ben... ...dat ik op plek 1 zal komen. Dus die is niet bekend. Oké, ja. Ik weet niet of dit een scoop is, maar... Uh, nee. <lacht> het, uh, maar het is natuurlijk uh, interessant nieuws. Um, de kandidaten, die, die hebben we dus. En uh, het verkiezingsprogramma van D66... ...is dat ook al ja. uh, in vormgegeven? Nee, het is dan, het is dan niet klaar. Ik het vind het belangrijk... Dat we nog met uh, aantal inwoners en ondernemers in gesprek gaan om te kijken wat, wat, wat zijn dan de specifieke haakjes waar we de komende tijd echt uh, aandacht aan moeten bestrijden. Uh, Hij heeft denk ik het, het, het kiesprogramma's binnen zo'n 80% uh, geschreven en klaar. Maar het zijn nog de laatste details die nog toegevoegd moeten gaan worden en die uiteindelijk ook aan de leden bij de volgende de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. En um, dat zal ook zijn bij de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst. Dus die combinatie zal uh, waarschijnlijk uh, eind november, begin december dus uh, definitief zijn. Oké, okay, dus uh, dan wordt het weer een spannende tijd, de tijd om in de, onze neus in de verkiezingsprogramma's uh, te duiken. Ja zeker, want ik denk dat de andere partijen er ook druk mee bezig zijn. En uh, het is altijd bijzonder om te kijken waar, waar zitten nou de verschillen en uh, waar zitten de overeenkomsten. Dus het is altijd ook voor ons spannend om te zien uh, welke partijen een, een totaal afwijkend beeld hebben over de toekomst en welke niet. En uh, waar we het beste bij aan kunnen slaan. Dus het wordt het een, een mooie en spannende periode. Ja. ja, en heeft D66 nu, denkt u, um, uh, voordeel of nadeel van uh, de landelijke politiek? Dat is natuurlijk ook wel interessant ja, in dat, dat, dat hangt eigenlijk af van uh, de uitslag van de onderhandeling uh, waar uh, de partijen nu in zitten. Als uh, D66 erin zou slagen uh, om uh, veel van het partijprogramma in uh, uh, zeg maar het kabinet uh, goed uh, door te krijgen. En ook de samenstelling van het kabinet. Uh, ...daar een positieve uh, injectie van uh, geeft... ...ja, dan zien we dat ook auto, uiteraard altijd wel weer terug in de gemeenteraadsverkiezingen. Een landelijk beeld dat kiezers hebben, uh, wordt er vooral gevolgd... gevolgd. ...en dat gaat voor alle landelijke partijen, uh, wat er in Den Haag eigenlijk uh, speelt... ...en uh, dat slaat ook af op de gemeenteraad. Je kan als ook ik als wethouder, maar ook als, als, als fractie en partij... Uh, ...ontzettend veel en uh, goed uh, je best gedaan hebben... Uh, maar dat wil niet zeggen dat je daar ook inderdaad uh, nou ja, de positieve uh, reacties uit terugkrijgt in het uh, kieshokje. Dus dat, uh, dat zal altijd wel weer uh, een, een landelijk uh, beeld hebben uh, wat uit zou moeten. En dat komt natuurlijk ook lokale partijen tussen hier boek, uh, die niet landelijk actief zijn. Dus daar ja. hebben ze ook nog mee te maken. Ja. Over lokale partijen gesproken, er komen er steeds meer, uh, ziet het er naar uit. Dat lijkt het wel erg, ja. ja. Dat klopt. Ja. ja. Dus, uh, ja, dat, is dat wordt straks een, een, een coalitie vormen van uh, acht partijen of zo. Van ieder twee zetels. Dat zou wel kunnen, ik hoop het niet. Maar uh, ja, als dat de afspiegeling is van de Zandvoortse samenleving... dan is het zo, dan zullen we ermee moeten dieren. En dan zullen we inderdaad op zoek moeten gaan... Uh, naar de gemeenschappelijke uh, waarden die we met elkaar hebben, die partijen. En uh, ja, het, het, ziet er, het ziet er naar uit dat je inderdaad uh, een aantal, een of twee fracties hebt... Uh, waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen, als we de komende periode mee te maken gaan krijgen. Ja, ja. en dan is natuurlijk een, een, een laatste vraag: dan gaan we maar praten over de tennishal? Uh, uh, um, uh, zijn er op, op, gemeenschappelijke waarden, zei u namelijk net? Zijn er partijen waarvan u op voorwaarts zegt: van nou, die gemeenschappelijke waarden die ontbreken op, uh, op essentiële gebieden, uh, daar willen we zeker niet mee uh, samenwerken? Of is dat te, te, te vroeg gevraagd? Ja, dan zullen we inderdaad ook eens dus even naar de partijprogramma's moeten kijken en verkiezingsprogramma's moeten kijken of er inderdaad grote verschillen zijn. Over het algemeen zie je wel dat de meeste lokale fracties belangrijke dingen als woningbouw, met name woningbouw voor jongeren en voor die jongeren, ja, dat vinden alle partijen denk ik belangrijk. Als het gaat om parkeren, zitten, er nog eens een verschil in. Zeker als het gaat om milieu, de verduurzaming van, van, van Zandvoort, daar zitten bepaalde fracties toch dieper en strakker in dan andere. Dus daar zitten wel wat verschillen. En ja, dan is het ook nog een keer: hoe ga je nou om met mensen, bijvoorbeeld, die uit landen komen waar oorlog plaatsvindt? Uh, die als status houden, onder dat, dat moet bieden... Uh, daar zitten al heel verschillen in, hè? hoe partijen daarin staan. Maar we gaan het zien. Uh, in principe zeg ik, we, gaan, we sluiten niemand uit. Ik vind het ook dat we dat niet uh, zomaar kan zeggen. Dus uh, we gaan op basis van uh, verkiezingsprogramma's en, en gesprekken... die je dan met elkaar voert, bepalen van hoe wij daarin staan. Ja, dus u, u staat er gewoon open in. En we wachten ja. open af wat, uh, wat de programma's uh, uh, aangeven... Om, uh, met welke het. partij we aan tafel gaan. Fijn. Nou, dan hebben we nu uh, uh, gesproken met de lijsttrekker en de voorzitter van D66. Uh, de lijsttrekker is Antwoord en voorzitter van de regio, of ex-voorzitter moet ik zeggen. Ja, ja. Ik ben twee october afgetreden als voorzitter van het regiobestuur. Bestuur het Hoe weet ik dat nu toch weer? Uh, en dan gaan we nu praten over uh, de nieuwe tennishal bij de sporthal. Ja, ja uh, als wij de krant lezen, dan dreigt er, of we moeten zeggen, misschien is het ontzettend leuk, een, een sportbalhalla te ontstaan. Ja, dat klopt. Er is al eerder, uh, in, in, ook in de gemeenteraad, al uh, bepaald dat Duintjesveld wat verder ontwikkeld zou moeten worden... echt als de centrale sportlocatie. Uh, dus daar zijn we druk mee aan de slag gegaan... Uh, Vanaf het begin van mijn aantreden vorig jaar als een van de eerste opdrachten die ik meekreeg is van zorgen voor dat er een tennishal eh, op Duintjesveld geplaatst eh, kan worden. Ja, u heeft het dat zelf is... beloofd. Ik heb het beloofd, ja. ja. Nou, we gaan het waarmaken, hoor. We gaan het waarmaken. Want uh, we zijn natuurlijk een, een, een flink jaar bezig geweest om uh, alle hobbels uh, die er uh, zomaar onderweg tegenkwamen. om nu glad te strijken. En ervoor uh, te zorgen dat we met, uh, gelukkig met een goede samenwerking, een constructieve samenwerking. met uh, zowel de bestuurders van ST Zandvoort als uh, ZRC en de Dunes. ...om te kijken naar de meest verschrikte locatie... ...waar al uh, zonder al, uh, al te veel uh, beperkingen uh, neergezet kan worden. Uh, nou, die is gevonden. De partijen zijn het met elkaar eens. Dat is ook heel belangrijk. Werken aan met elkaar mee. Dat betekent dat uh, de tennisbaantjes van ZSC uh, verplaatst worden naar de multicourt-locatie op de SV Sansfoort-terrein. Die uh, krijgen een, een, een, een nieuw multicourt waar je uh, ook kan handballen, kan tennissen en ook uh, zelfs kan voetballen. Uh, die, die gaat aangelegd worden. De start daarvan zal ergens in december zijn. Uh, en dan wordt uh, de locatie van ZSC. Uh, die, uh, wordt uh, daarna afgebroken, uh, opgeruimd, schoongemaakt. En de afslagplek waar de Dunes nu de golfers gebruik van maken, uh, de driving range, die wordt uh, verplaatst. en wordt verschoten naar de plek waar de dus, uh, ZTC verdwijnt. En op de plek van de driver range gaat dan de nieuwe tennishaal verschijnen. En uh, nou, de handtekeningen en de notarissen, want het gaat natuurlijk ook een stukje grondruil uh, plaatsvinden. Um, dat zal in het eerste kwartaal van 2022 uh, getekend allemaal gaan worden, waardoor wij het opleveren op uh, waarschijnlijk 1 maart en de tennisvereniging op 1 april de eerste paal de kan gaan slaan. Nou, dat uh, klinkt uh, uh, fantastisch. Uh, ja, ik kan, kan niet anders. Uh, is niet erin, maar het is fantastisch, hoor. Nee. Ja, het is gelukt dat het, het, dat het is. Het is het, absoluut. Uh, ik is uh, als ik u als ook Ik verkiezingen niet beetje een beetje een beetje een niet een beetje een beetje Ja, beetje ja, ja, ja, ja, nou, ja, zo'n ja. harde belofte, dat gebeurt beetje uh, En beetje een beetje een beetje ja. een uh, waarmaken. Daar ja. kan ik uh, zelfs een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ja, en uh, alle partijen, en dat is ook wel weer leuk... De, we zien dat de laatste tijd toch wat vaker in Zandvoort... dat partijen uh, de samenwerking weer hebben weten te vinden. Ik weet niet of het pas ja. corona is dat dat meer gebeurt. Uh, maar of ik het nou heb over de, de haltestraatgroep... het uh, uh, gaat over de ondernemersverenigingen... Uh, nu weer de sportverenigingen, uh, in de, de, de, zorg, de jeugdzorgsector... waar de mensen bij elkaar dingen gaan doen... Ja. Nou, Het zou best wel kunnen zijn hè, dat, dat uh, alle moeilijkheden die we tijdens de coronapandemie hebben en uh, lockdowns uh, hebben gehad, dat uiteindelijk uh, de, de, de, de, het gevoel om meer samen op te trekken, om meer met elkaar uh, aan de slag te gaan, om gezamenlijk uh, uh, zeg maar, oplossingen uh, te bieden, ja, dat dat misschien daardoor uh, versterkt is. Nou, Dat is alleen maar mooi en positief. En natuurlijk als gemeente, natuurlijk ook daar een belangrijke bijdrage aan kunnen en mogen leveren door het corona herstelfonds waar het dus echt financiële middelen beschikbaar waren, maar uiteindelijk, uiteindelijk zijn het de mensen met elkaar die het moeten doen. En je kan als gemeente stimuleren en faciliteren en soms hier en daar wat, wat, wat, wat voortrekkers vervullen, maar uiteindelijk gaat het om de mensen vanuit die organisaties en de inwoners en de ondernemers samen ervoor gaan staan en samen de schouders te onderzetten. Ja, dan zie je wij we toen in Zandvoort in staat zijn. En dat ziet er heel goed uit. Dat ziet er inderdaad heel goed uit. Nou, Dat is een mooi einde van het interview. Hiermee kunnen we heerlijk het weekend in. Uh, ik dank u uh, voor de bijdrage. Uh, en we gaan heel passend luisteren naar uh, Dash Berlin met No Regrets. Goedemorgen. Goeiedag. Hey. You're back to being alone You're back to being alone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 En uh, nu is het november-cultuurmaand, dus veel binnenlocaties. Maar we laten wel de diversiteit in Zandvoort zien ermee. De diversiteit in Zandvoort, nou dat, dat klinkt heel ja. spannend. Uh, sowieso, uh, als we het natuurlijk goed promoten, dan is er geen enkele reden waarom in november er niet allerlei toeristen dat weekend naar Zandvoort zouden komen, toch? Nou, laten we het hopen. Uh, je merkt wel. Uh, um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 Um, kan het er nog bij, dan uh, je kan alleen niet meer op de promotie, want die loopt wel. Ja, dat, is lastig, dat begrijpen we natuurlijk, want ja. anders kun je het niet voorbereiden. Dan hebben we geen uh, bezoekers. Ja. Um, vertel eens, wat voor dingen kunnen we daar zien? Um, gaat het weer over schelpenkarren en uh, garnalenetten? Nee, nee, nee. het is ja. um, uh, ook, hè, in het Zandvoorts ja. zie je natuurlijk een deel cultuur-historisch erfgoed. Ja. Maar we beginnen bijvoorbeeld met een uh, bleach dye.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 Oké, okay, dat is heel erg mooi. Um, en, een ander, ik, ik hoorde net ook in Colorful China. Uh, het gaat dus niet alleen over Zandvoortse kunst. Nee, um, daarvan het is het heel divers. Ja, in het ja. HDMZ hebben ze uh, een ontzettend mooie tentoonstelling met Chinese kunstenaars. Kijk. Daar ben ik, nee, ik wil niet zeggen jaloers op, maar zo'n prachtige gebouw en dan zulke mooie kunst. Dat moet je ook gezien hebben. Ja.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 ...dertig uh, uh, bekende mensen zoals Herman Eijermans, Toon Hermans, Ria Valk... Uh, uh, ...sporters, artiesten, dus uh, in een hele mooie vorm gegeven. En die hebben allemaal een band met Zandvoort. Bijvoorbeeld Toon Hermans heeft hier uh, 17 jaar gewoond. Uh, Kees Verkade, uh, met een verhaal erbij, een mooie foto...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 Dankjewel. Dag. Fijne weekend. Oh.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 Ja, ja, ja, ik heb jullie uitgenodigd via de redactie. Ja. Oh, dat is heel erg jammer. Uh, volgende keer gewoon uh, roidongen, apenstaartje .com. Daar kun je ook altijd iets naar uitnodigen. En ik, als er eigenlijk een bitterballen en een borrel is, dan ben ik er gauw, gauw bij. Ah, nou, dat, dat was er. Ja, <laughs> ja. Dus dat ben ik ben blij om te horen. Um, maar, um, nou zeg je over uh, Forum is er voor alles, iedereen en blablabla. Um, nou, is dat in de media, de, de, het imago van Forum... is.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 Het zou kunnen, ja. Wat mij betreft wel. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. is wel een heel diplomatiek antwoord, hè? Het zou kunnen. Ik weet het ook gewoon nog niet. De diplomatiek, nee. Diplomatiek, nee. Uh, je hebt ja of nee en je hebt, ik ja. weet het niet. Dus, ah, oké. Okay. Ja. Ja. heel eerlijk. Nee, maar mijn vraag is: we er wel naar. Het is wel de bedoeling van het Forum. Ja, echt. Wat mij betreft ja. wel. Ja, Daar nou heb ik ook natuurlijk een grote binding met Santwoord. Want ik ben er getogen.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 Ja, nou het is het niet een kwestie van het geweten. Het is meer dat ik vraag van, goh, als je dat soort dingen doet... dan krijg je natuurlijk landelijk een heleboel reuring. Uh, even los van of het het standpunt nou eens bent of niet. Maar dat heeft dan ja. ook weer vaak zijn weerslag op lokaal. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat als je in de gemeenteraad... voor uh, Rutte, onder Rutte aan het strijden bent, dat je ook niet bepaald trots kan zijn. Dus ja, uh, nou, ja.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 God, right, please tell us why. Deze prachtige tonen gaan we het programma afsluiten. We hebben een, een veelzijdige uitzending gehad. En die is tot stand gekomen dankzij Pim Groof, die de techniek heeft verzorgd. De muziek werd samengesteld door uh, Cor Draaier. De redactie was in de handen van Gert van Kuik. En dank aan de speciale ondersteuning door Ben Zonnehuilt via een lijfverbinding uit Lisboa. Uh, en de presentatie, een Wijnwarme Stemgeluiden, is van Roy Dongen. Uh, dit weekend hebben we op ZFM Naast Goedemorgen Zandvoort... nog heel veel meer om te beluisteren. Van 12 tot 1 kunt u luisteren naar een herhaling... van een uitzending van ZFM Oud Zandvoort... over de protestantse kerk met Siem van den Bos. En van 1 tot 2 kunt u luisteren naar Zandvoort uit Zandvoort... met Mario Zandvoort met oude Nederlandstalige liedjes... En van twee tot vijf uur zitten hier Albert Jan Vos en Rob Harmers... met hun programma Zandvoort op zaterdag. En daar kunt u echt drie uur genieten van heerlijke verschillende dingen. En ook een aantal punten komen terug uit deze uitzending. Voor meer informatie over de programmeringen... kunt u altijd de ZFM-app checken of kijken op www.zfmzandvoort.nl. We zouden het fijn vinden als u onze Facebookpagina's volgt... om op de hoogte te blijven van de laatste updates... of dat u gewoon de app downloadt... en dan krijg je vanzelf allerlei nieuwtjes binnen... die uh, er zijn op het gebied van Zandvoort. Heeft u informatie, tips... Uh, dan kunt u altijd e-mailen met de redactie. En dat gaat via redactie... Dus redactie... ...abestaartje zfmzandvoort.nl En u mag er ook rustig een mailtje heen sturen... ...om te laten weten wat u van de uitzending heeft gevonden... ...of van de onderwerpen, of van de gasten. Bedankt u allemaal, we wensen u nog een heel prettig weekend... ...en we gaan nog luisteren naar een laatste stukje muziek... ...voordat het zaterdagmiddag is.